Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Amerikaanse overheid heeft een contract voor de levering van beademingsapparatuur door Philips stopgezet. Waarom is niet bekend. In april tekende de Amerikanen een contract met Philips voor de levering van 43.000 beademingsapparaten. Met name voor coronapatiënten op de intensive care. Tot nu toe zijn er ruim 12.000 geleverd. In een verklaring zegt Philips vanwege de Amerikaanse order flink te hebben geïnvesteerd in een productie. In fabrieken in de VS zijn er honderden mensen voor aangenomen. Uitgaansgelegenheid Club Blue in Rotterdam is vannacht beschoten. De club was op dat moment open, maar niemand raakte gewond. In de deur zitten kogelgaten en de politie heeft meerdere hulzen gevonden. De club is al eens eerder beschoten en er werd de afgelopen twee jaar ook twee keer een handgranaat voor de deur gelegd.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 De proef geldt voor slachtoffers die zich binnen zeven dagen melden bij een centrum seksueel geweld. Een corona-uitbraak op een school zal geen gevolgen hebben voor het hele onderwijs, zegt onderwijsminister Slop. Extra maatregelen moeten wat hem betreft alleen lokaal of regionaal gelden, zegt hij in het AD. Slop zegt verder dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt, maar dat scholen de ruimte hebben om daar zelf een beslissing over te nemen. Het weer af en toe zon, verder bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 19. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Tussen veer en Uitgeest rijden veel minder treinen door een kapotte trein. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand! Bedankt voor alle... Kom maar! Tentazijn. Kwerpomami is pure tentazijn a uh i -oh. uh -oh.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 I'm hey. I'm no a no. feeling Feeling I don't. Live it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 Those around and criticize and sleep Through a fractal on not breaking wall I see you my friend And touch your face again Miracles will happen as we dream.